1 uur. Het nos journaal Mark Visser. Goedemiddag, gemeente Utrecht verliest mogelijk miljoenen, drukte op de wegen naar de stranden en huldiging windsurfer van Rijsselbergen op Tessel. Zonnig en warm. Het is 30 tot 33 graden. Aan de kust zorgt een zeebriesje voor wat verkoeling. En ook vanavond blijft het nog lang warm. Tot middernacht blijft de temperatuur boven de 20 graden. Ook morgen wordt het een zonnige dag. En dan kan het nog een graadje warmer worden dan vandaag. In de loop van de avond is er dan wel een kleine kans op een bui. De kans is groot dat de gemeente Utrecht fors verlies gaat leiden... op de bouw van het stadion van FC Utrecht. De gemeente verstrekte in 2003 een lening van 25 miljoen euro voor de bouw... maar dat geld komt voor een groot deel niet terug. Het bouwbedrijf is al failliet en de projectontwikkelaar is bijna failliet. Hoe groot het verlies zal zijn is nog niet helemaal duidelijk. Wethouder Sport, Rinda van der Beste, van de gemeente Utrecht. Uh, dat weten we nog niet. Dat uh, is een uh, onderwerp van onderhandeling sinds we weten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 En niet meer over zeggen. Waarom heeft u destijds die lening gegeven als gemeente? Destijds, dat is 2003 geweest, waren de problemen zo groot... dat de gemeente ook voor een flink bedrag benadeeld zou zijn... als er niet in actie was gekomen. En destijds heeft het Voltallige College... en ook een overgrote meerderheid van de gemeenteraad, 2003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 Uh, maar dat we dit wel moesten doen, maar dat het goed was voor de stad. De beste van de gemeente Utrecht was dat. En met dat laatste, dat moet nog maar eens afgelopen, zei, zei minister Schippers... eerder vandaag op deze zender. Zij vindt dat voetbalclubs zelf maar hun broek op moeten houden... en dat gemeenten geen geld meer beschikbaar moeten stellen... als clubs in financiële nood komen. De Rijksoverheid geeft niks aan betaald voetbal... en het zou goed zijn als gemeenten dat ook niet deden. Want er wordt veel verdiend is in de voetbal. U zei het zelf al, spelers verdienen genoeg. Nou, als die iets minder verdienen, hebben ze ook nog geld voor een stadion, zou ik zeggen. Maar ik vind uh, al dat steun uh, van gemeenten en anderen uh, aan die voetbalstadions... daar ben ik echt een groot uh, tegenstander van. Maar u van. bent minister van Sport, dus ja. u heeft daar ook de afgelopen tijden iets aan kunnen doen. Nou, nee, want ik geef zelf helemaal geen steun. Ik geef steun aan de buurtsportcoach en niet aan de stadions van goed betalende voetbalclubs. Maar wat u betreft, de voetbalclubs mogen hun eigen broek ophouden? Ja, die moeten hun eigen broek. Als er nou één sport is die zijn eigen broek kan ophouden, dan lijkt me dat toch de voetbalsport. Belgische gemeente Namen wil niet langer opdraaien voor de kosten van de bewaking van het klooster in Malon... waar Michel Martin, de ex van Marc Dutroux, zal worden opgevangen... Politie beveiligt het klooster nu tegen vandalisme en brandstichting. Na twee weken draait het lokale politiekorps overuren bij het klooster. De poorten worden bewaakt nadat er bedreigingen bij het klooster binnenkwamen. Ook zijn er geregeld demonstraties tegen de komst van Martin en dat vergt extra politie inzet. Vorige maand bepaalden de Belgische rechter dat Martin vervoegd vrij mag komen. Klooster in Malon is bereid haar op te nemen. Eind deze maand wordt waarschijnlijk duidelijk of Martin daadwerkelijk vrij komt.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 Dit is het NOS Journaal, met Mark Visser. Hij ja, heeft het natuurlijk wel gemerkt. Heerlijk weer. Topdrukte richting de stranden. En het begon vanochtend allemaal nog rustig. Maar tussen 10 en 11 nam het aantal files flink toe. Op het strand zelf is van alles in stelling gebracht... om de grote stroom zonaanbidders op te vangen. Maar Marlon Remmers die ging kijken op het strand van Scheveningen. De grote loungebedden hier die zijn geen Ze zijn heel erg populair tegenwoordig. Wat ben je daar nou voor kwijt? Deze kostte bij ons 25 euro. Voor een set en dan... Uh... Betaal je 3 euro voor een windscherm of een parasol. Dus ben je 3 tientjes kwijt. Een lounge wordt... is in, hè? Het wordt steeds populairder. De lounge muziek en de loungebank. Een plastic lichtstoeltje, dat, uh... dat is ouderwets. Dat, uh, ja, dat B-garnituur. Last... Ja, iedereen heeft last van zijn rug tegenwoordig. Ik hoor net dat de loungebanken eigenlijk in zijn. Hè? Plastic strand, lichtstoelen. Nee, maar waar hebben dikke, dikke kussens, hè? Oh, ja. dit, dit zijn ook weer luxe, hè? Dit is ook weer duurder, hè? Ja. Dit zijn dure kussens. Waar gaat het nou de hele dag eigenlijk over hè? als je hier ligt? Lekker roddelen, van moet je die eens zien, dan moet je die eens kijken. Nee hoor. Ah, lekker nee. roddelen? Ja, vertel eens. Nee, te ah, Dat doen we zo van ons ook, roddelen toch? Want dan moet je haren zien. Hè, met die vette rollen, nee. Mensen, <laughs> mensen kijken. Mensen kijken. Jullie dachten, we moeten alle files voor zijn. Ja. Wij moeten we op een is. schoon, nog maagdelijk scheveningsstrand ja. plaatsnemen. Maar ik denk dat we het goed gedaan hebben. Ik denk als je over een uurtje verder komt, dat je dan wel in het file staat. Oh, de NOS? Ja. Oh, jeetje. Zomerdag aangekondigd, verslaggever naar het strand, hè, u kent het wel. Heerlijk beroep, hè? Als het geluk weer. Hè? Ja, vindt u? Ja, lijkt me wel. Ja. Zullen we ruilen? Mag ook. Ja, ja hoor. De strandtenthouder zegt dat hij afgelopen maandag al met de voorbereiding is begonnen. Extra oproeppersoneel, de keuken eerder aan het werk gezet... om ham, kaas en al het andere al vooraf te snijden. En vanochtend om zeven uur was Ibrahim al bezig om de bedden neer te zetten. Het strand mooi schoongeploegd en het... Het luchtspringkasteel wordt langzaam opgeblazen. Het is schuwelijk. Vind je niet? Ja, joh. Alles meenemen. Handdoeken, tassen, eten, drinken. Ja, het is niet op het al hier. Zo'n beetje ook niet, maar ja, je moet wat. Toch? Ja, jullie hebben er twee in elkaar geschoven, zie ik. Ja, ook dat nog. En een oranje... ...koelbox uh, uit 1972. Nou, als, het, als, het, als het niet ouder is... Wat zit er toch allemaal in? Ja, wortels... Ja, en alcohol natuurlijk, en drinken, en uh, ja. snaaierietes, ja. ja, je moet wat, hè. Als ik wil was, zou ik ook snel uh, je rondje afwerken en lekker uh, in de zon gaan liggen. Ja. Of niet? Toch? Komt helemaal goed. Dierenactivist Erwin Vermeulen heeft een schadevergoeding van 10.000 dollar gekregen van de Japanse overheid. Vermeulen zat begin dit jaar twee maanden in de cel omdat hij een Japanse dolfijnjager mishandeld zou hebben. Hij werd uiteindelijk vrijgesproken. Vermeulen heeft het volledige bedrag overgemaakt aan Sea Shepherd, de milieuorganisatie waarvoor hij werkt. Volgens deskundigen is het uitzonderlijk dat Japan een schadevergoeding betaalt aan mensen die zijn aangehouden. GroenLinks in Rotterdam laat onafhankelijk onderzoek doen... naar raadslid Judith Bokhoven. Ze kwam gisteren in opspraak omdat ze een belangrijke nevenfunctie te laat melden. Bokhoven is sinds begin dit jaar ook bestuurder bij Green Choice, een energiebedrijf. Die functie meldde ze pas vier maanden na haar aantreden. Green Choice werd vorig jaar beboet omdat het bedrijf klanten... die waren overgestapt naar een andere energieleverancier... hun geld niet had terugbetaald. Dat bedrag liep in de miljoenen euro's. Energiebedrijf Eneco is deels eigenaar van Green Choice en de twee bedrijven hebben een conflict over wie de boete moet betalen. In dat conflict is Rotterdam ook partij aangezien de gemeente voor een deel eigenaar is van Eneco. GroenLinks raadslid Bokhoven zou daardoor tegenstrijdige belangen kunnen hebben. Sport. Met een ploegentijdrit van ruim 16 kilometer... begint vanavond om 7 uur in Pamplona... de 67e editie van de Vuelta, de Ronde van Spanje. Er staan drie Nederlandse equipes aan het vertrek. De Rabobank, Vacansolei, DCM en Argos Shimano. En in deze Vuelta gaat de Spanjaard Alberto Contador op jacht... naar eerherstel, na zijn schorsing... dat hij in de Tour van 2010 op Klembuterol in zijn bloed werd aangetroffen. Maar wielenverslaggever Sebastiaan Timmerman... verwacht niet dat Contador zomaar eventjes gaat winnen. Dat zal heel lastig worden, denk ik. Maar dat zal wel de manier zijn natuurlijk... om uh, naar de affaire die, die achter hem ligt, de klembuterol-affaire... om uh, die inderdaad definitief af te sluiten. Maar uh, dan zal alles afhangen hoe Contador ervoor staat in de derde week... van een lood en loodzware ronde van Spanje die voor ons ligt. Met tien aankomsten bergop, dat is nogal wat. In de Tour hadden we er maar drie. En in de ronde van Spanje uh, is het echt een ronde geworden dit seizoen voor de klimmers... En dan is dus de grote vraag, hoe is Contador in, uh, in de derde week... wanneer uh, ja, de beslissingen gaan vallen? Kijk, hij heeft er, uh, zijn rentree gemaakt in de Eneco-tour. Daar was hij goed, daar werd hij vierde. En wij, doen altijd al, ja, wij kijken altijd een beetje met een glimlach naar die Eneco-tour. Maar dat is echt wel een lastige wedstrijd. Er wordt veel uh, geduwd en getrokken. Daar moet je echt wel goed zijn uh, om in die uh, nervositeit en die hectiek... goed voor je voorin te kunnen handhaven. Nou, dat lukte hem dus. Uh, anders word je ook geen vierde. Dus dat het uh, wat dat betreft qua snelheid en alertheid... wel goed zit bij Contador en conditioneel, dat is wel duidelijk. Maar ja, die derde week, daar zal het uh, voor hem de vooral op aankomen. Want dat is natuurlijk wel meer dan een jaar geleden... dat hij een koers heeft gereden uh, die over drie weken gaat. Nou, wie is dan een uh, grote concurrent voor Contador? Nou, Christopher Froome bijvoorbeeld, de Brit. Die gaat uh, waarschijnlijk serieus meestrijden om de eindzegen. Hoewel Froome natuurlijk wel al de Tour de France in de benen heeft. Opnieuw Sebastian Timmerman. Ja, uh, dat niet alleen. Uh, uh, maar ook, nu voor de eerste keer met echte druk op zijn schouders... van absolute kopman. Hè. Vorig jaar uh, begon hij aan de Vuelta, waar die tweede werd... Uh, als uh, knecht, superknecht van Bradley Wiggins. Daardoor verloor hij in het begin ook een beetje tijd... die hij eigenlijk aan het einde tekort kwam op Kobo. Dit seizoen was hij natuurlijk ook uh, de helper van Wiggins. Kregen we dat hele verhaal dat eigenlijk bergop vroeger hem beter was. Maar afijn, Wiggins won, uh, won gewoon de Tour. Maar nu moet hij bewijzen dat hij uh, de, dat absolute kopmanschap aan kan. En dat rijdt toch nog net weer eventjes anders... dan wanneer je uh, de, de chique knecht bent van een andere kopman. Nu moet hij het gaan waarmaken... Dus uh, uh, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat uitpakken. Dat is toch een hele andere rol voor deze vorm. Uh, net als in de Tour staan er maar liefst 20 Nederlandse renners aan de start in Pamplona. Onder wie Robert Geesink en Bauke Mollema. En die ploegentijdrit is dus vanavond om 7 uur ook te volgen in de uitzending van Langse Lijn. Op deze zender Radio 1. Op Tessel wordt op dit moment gouden medaillewinnaar Dorian van Rijsselberg gehuldigd. De vaandeldrager van de Nederlandse Olympische equipe won goud op het onderdeel windsurfen. Langs de lijn, collega Floris van Hoorn, is op Texel. Floris, hoe verloopt de huldiging? De uh, huldiging verloopt uh, geheel volgens plan. Alles zit mee, zelfs het weer. Misschien een beetje te warm, maar dat maakt niet uit. Een surfer kan daar natuurlijk tegen, want de server houdt wel van de zon... en de surfer houdt van Tessel. En dan is het toch wel echt zijn feestje. Met alle respect voor al die andere huldigingen is dit toch op zijn Tessel. En Tessel is van Dorian. En Dorian is van Texel. En dat zie je heel erg hier. Want overal waar hij rijdt over Texel... zie je allemaal grote borden neergezet uh, met verwijzingen naar zijn gouden succes. Het hele eiland leeft met hem mee. Hij is net gehuldigd in Den Burg op de Groene Plaats. Een beetje in het uh, centrum van dat stadje. En nu verplaatst alles zich naar de strandtest Paal 17. Want dat is zijn thuisbasis. Daar heeft hij het allemaal eigenlijk uh, verbeterd. Niet echt geleerd. Maar daar is de server uh, Dorian Kind aan huis. En daar gaat tot in... Echt uh, de avond het feest door. Daar is ook de echte huldiging. Tessel heeft een nieuw uithangbord. Dankjewel, Floris van Hoorn. Bij de AWB Tamara Bruggemans. Goedemiddag. Op dit moment zes files, vooral strandfiles richting de Zeeuwse, kunst, Zeeuwse kust. Werkzaamheden en een ongeluk zorgt voor file. A2 Eindhoven richting Maastricht, tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hoogte drie kilometer. Daar is één rijstrook dicht. A4 Antwerpen richting Bergen-op-Zoom, tussen de Belgische grens en het knooppunt Marquisaat 3. Een ongeluk op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen de afrit Hoenderloon en het knooppunt Waterberg 5 kilometer. Daar is de linker rijstrook dicht. Werkzaamheden zorgen voor vertraging op de A50, Arnhem richting Os, tussen de knooppunten Valburg en Ewijk 4. Een strandviel op de A58, Bergen-op-Zoom richting Vlissingen, tussen knooppunt Marquis-Zaat en de Afrit-Ierseke 7. En ook een strandviel op de N57, Rotterdam richting Oudorp... tussen de aansluiting met de A15 en Hellevoetsluis, 3 kilometer. Dankjewel, Tamara. Nog één keer de hoofdpunten. Gemeente Utrecht verliest mogelijk miljoenen. Drukte op de wegen naar de stranden, u hoorde ze net. En huldiging windsurfer van Rijsselbergen op Tessel. Dat was het met uitgebreide nos journaal Zometeen, trots in bedrijf. Plus magazine, het grootste maandblad van Nederland. Boordenvol tips over geld en recht, artikelen over gezondheid, mens en samenleving, mooie reisreportages en nog veel meer. Plus magazine, omdat u meer wilt weten. Je spaarrekening geniet mee van een lekker broodje kaas.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 Tros in Bedrijf. Bas van Derven. Een hele middag. Dit is Tros in Bedrijf. Het programma op Radio 1 over het Nederlands bedrijfsleven, over ondernemen. En elke week bespreken we met twee topmannen of topvrouwen... of een mix daarvan. Het economisch nieuws van deze week. En vandaag doen we dat met twee prominente heren. Hans Biesheuvel, voorzitter van MKB Nederland... en Jos Baten, bestuursvoorzitter van ASR. grote Verzekeringsgroep. Heren, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Nou, Biesel, de verkiezingscampagne is in volle gang. Heeft uh, ook roemer mogen merken deze week ineens. Uh, u bent de belangenbehartiger van het midden- en kleinbedrijf. Wat mist u op dit moment in de verkiezingsprogramma's? Even een korte. Nou, ik mis nog een beetje de visie op de lange termijn. Hè? Kijk, We hebben deze week een week gehad van allemaal mooie incidentele onderwerpjes. Hè? Ja. Langs de langste deerboete. Uh, nou, meneer Roemer over de, over de schuldencrisis en de, de mogelijke boete. Ja. Maar ja, waar we natuurlijk als Nederland en ook als ondernemers op zitten te wachten... is echt een, uh, ja, een, een agenda voor de lange termijn. Hoe kom je uit die crisis? Het ontbreekt aan visie. Ja, ik, voel, ik, uh, ik hoop dat de campagne zich snel gaat toespitsen tot... Uh, wat gaan we nou de komende jaren doen? Wat kunnen we verwachten? Uh -huh. Dat is voor het ondernemersklimaat ongelooflijk belangrijk. We hebben dit hele jaar is eigenlijk gedomineerd door het katshuisberaad en toen het Koendersakkoord. En nu krijgen we zo meteen weer de formatie aan. We doen ondernemers, die gaan met handen zitten. Die wachten gewoon eens even af. En ondertussen schiert het... En ondertussen uiteraard. zitten we gewoon in een recessie. Eigenlijk ja. al vier jaar lang. Ja. Uh, dus wat we nodig hebben is een krachtig beleid. Ja. Echt gericht op de toekomst. Met ja. duidelijke maatregelen. Ja. En die heb ik nog niet gehoord. Vindt dat plebdoy uh, vruchtbare aarde, wat u nu houdt? Want dat houdt u al langer. Ik houd het al langer. Ik ben de afgelopen dagen zeg maar, bij veel lijsttrekkers op bezoek geweest. ook bij een hoop demissionaire ministers. Uh -huh. Nou, Als je individueel met die mensen spreekt, dan is het allemaal helemaal met je eens. Ja. Maar ja. Het scoort niet, hè? Nee, de peilingen, op de uh, de peilingen die, uh, zijn op dit moment van dag tot dag uh, worden die gevolgd. En ja. daar let men heel erg op. Maar ik hoop echt dat de campagne zich uh, de komende weken ja. echt toetspits op die langetermijnagenda. Jos Baten, wat mist u in de verkiezingsprogramma's? Een duidelijke langetermijnvisie uh, waar we met Nederland naartoe willen. Ik ja, denk dat dat het allerbelangrijkste dus. is. Ja. Ja. Dat zit er niet in, dus. Um, wellicht zit het in de achterhoofden van de toekomstige beleidsmakers. Maar in, uh, in de campagne vind ik het nog onvoldoende uitgedragen. Ik kwam uw naam tegen, meneer Wiesel, in het verband met één ding. Vanavond, eh, één vandaag, presenteer ik ook, zoals u weet. Vanavond hebben wij een, een onderzoekje gedaan onder werkgevers. 84% van de werkgevers vindt uh, versoepeling van het ontslagrecht een uitstekende zaak. Daarmee zouden, ze, zeggen ze zelf, mensen die uh, eerder mensen met een vast contract aanbieden. En u bent altijd toch een beetje tegen die versoepeling. Hoe zit dat, leggen ze uit? Nou, ik ben er helemaal niet tegen versoepeling, voor oh, okay. een versoepeling. de timing dan... is slecht, zegt u. Nou, Eén, er moet een goede versoepeling zijn. het moet een verstandig uh, zet zijn. Hoe door... moet hij eruit zien? Nou, ja, dat zal ik, uh, zal ik proberen duidelijk te maken. Kijk, werkgevers, ondernemers zitten op dit moment gewoon uh, lastig. De toekomst is moeilijk te voorspellen. Dus je hebt een flexibele schil nodig in je bedrijf... om in te spelen op, uh, op die onzekerheden. Nou, als je mensen aanneemt, dan, dan vind ik dat er moet een goede bescherming zijn. Ja. Maar als op een gegeven moment economisch in het bedrijf niet zo goed gaat... En dat gebeurt op dit moment heel veel. Dan heb je de UWV-route. Uh, via de UWV-route kan je dan om bedrijfseconomische redenen kan je mensen ontslaan. Ja. Nou, daar moeten helaas, zeg ik dan maar, heel veel bedrijven nu gebruik van maken. Uh, nou, we hebben een systeem in Nederland dat als je dat via die weg doet... dat je dan niet, zeg maar, die WW voor je rekening hoeft te nemen als werkgever. En dat is mijn grote bezwaar tegen de plannen zeg maar, van het lenteakkoord. Uh -huh. Zes maanden WW doorbetalen voor ja. een kleine werkgever. Dat is, dat niet dat is gewoon niet te doen. Dus daar wil ik van af. Uh, als we daar een oplossing voor kunnen vinden, even vooral voor die kleine bedrijven, dan ben ik uh, absoluut de voorstander van ja. een versoepeling. Anderzijds, we zien nu een uh, ongewenst effect. Hè. Veel bedrijven variëren, Daarmee zijn ze de schuldenlast kwijt en de werknemers en nemen de volgende dag een nieuwe bv weer de mensen aan. Dat is ook niet goed. Nee, dat is ook niet verstandig. Dan moet je dan niet nu gewoon zeggen, dan moeten we maar even een tussenvorm wel versoepeling ontslagrecht in IWW, daar kouwen we nog even op. Ja, nou ja, kijk, ik ben, uh, ben druk in gesprek met allerlei partijen. Ja. Ook met sociale partners. Om te kijken of we tot een goed compromis kunnen komen. Ja. Ik ben helemaal niet zo dat ik zeg het moet blijven zoals het is. Ja. Absoluut niet. Maar we moeten wel goed kijken naar die zes maanden WW voor kleine werkgevers. Dat is gewoon te duur. Dat is niet te doen. Nee. Meneer Baten, even naar u. Want u was ook het nieuws deze week. Uh, in 2000 bent u overgenomen door Fortis Groep. Inmiddels genationaliseerd. En de halfjaarcijfers kwamen deze week uit. En dat viel tegen. Het afgelopen halfjaar is de netto winst met 35% gedaald tot... Het is nog wel winst, 105 miljoen euro, maar wel een daling. Ging het nou vorig jaar zo opvallend goed of uh, gaat het heel slecht nu? Wij waren heel blij met, uh, met de uitkomsten die we konden presenteren. Dat zou ik ook zeggen. Dus laat ik daarmee <lacht> beginnen. Nu het eerlijke verhaal. Uh, dat is het eerlijke verhaal ja. dus. Uh, het vorig jaar, het eerste halfjaar, uh, was ons resultaat inderdaad hoger. Ja. Uh, daarbij heb ik ook duidelijk aangegeven... Er zat een, uh, een eenmalige baten van uh, vastgoedverkoop in. Als ik die even buiten beschouwing laat, omdat die echt eenmalig was... dan is ons feitelijk onderliggend resultaat met 16 miljoen gestegen. En dat is echt het resultaat wat uit de bedrijfsvoering komt. Dus de kwaliteit van ons resultaat is fors verbeterd. Okay, die eenmalige... Wat ik veel belangrijker ja. vind is... Uh, als verzekeraar uh, wil je altijd je verplichtingen na kunnen komen. Huh. Onze solvabiliteit uh, is uh, een van de hoogste uh, percentages... van alle verzekeraars in Nederland. En dat geeft aan wat je financiële kracht is. En we staan er dus uh, vanuit dat perspectief buitengewoon stevig voor. Mm -hmm. En dat kan nog een heel klein beetje stevig, maar dan gaan we een hele, hele moeilijke discussie over de URF vinden. Dat gaan we niet doen. <tieft> uh, ik ga eventjes met u heren, nog, nog even meneer Baat, want ik, ook, ik wil ook uw politieke wensen luisteren. U heeft net even gezegd al, er moet een lange termijnvisie komen voor ondernemerschap. Maar wat ontbreekt er nog meer? Wat, wat wil u nou nog echt? Wat moet die politiek nou eens oppakken in een, in een komend, uh, uh, wat u nog niet gehoord heeft in een komend kabinet? Nou, ik denk dat het belangrijk is dat... Uh, en, en dat, dat zeg ik dan even vanuit perspectief als werkgever... even aanhakend op de discussie over de, over de werkeloosheid net... Uh -huh. dat het van belang is dat bedrijven in de gelegenheid gesteld worden... om mee te ademen met de economie. Als het goed gaat, wil je snel kunnen uitbreiden. Ja. En als het even minder gaat, wil je je bedrijf daar snel op kunnen aanpassen. Dus één, zorg dat die arbeidsmarkt zodanig flexibel is... dat je kunt meeademen. Uh -huh. uh, uh, twee, ik denk de discussie in het kader van Europa... Um, wordt wat mij betreft nu een inzet van een, van een politieke strijd. Um, terwijl ik denk dat we, als ik kijk naar de CBS-cijfers laatste week... een groei van 0,2 in belangrijke mate veroorzaakt door, door de export. Ja. Um, dat wij heel goed moeten nadenken voordat we onszelf isoleren in de discussie in Europa. Wij zijn een exportland. Uh, wij zijn altijd gegroeid vanuit die export. Mm. Laten we ons dat realiseren. En laten we onze, onze politieke uh, onze politie toekomst daar ook... Ja. Uh, op Enten. Wij kunnen ons niet isoleren in Europa. We gaan zo nog even over, dat, uh, over die groei praten. Ik wil even met u naar de kranten van vandaag als mag. Uh, een mooi stukje kwam ik van de oude Wim van de Leegte... tegen de baas van de VDL-groep. Ooit uit het niets... een, een slecht lopend bedrijf. Helemaal omgedraaid tot iets moois. Hij heeft Netcar nu gekocht, zoals u weet. En hij pleit in het AD vanmorgen... Voor een ja, staatsinmenging eigenlijk. Alle beursgenoteerde fondsen zouden voor 5% in handen moeten zijn van uh, de Nederlandse staat. Philips, DSM, Axo, ASML, Shell, Unilever. Want dan alleen hou je nog uh, de zaak in de lucht. En. Meneer Wiesheuvel, is dit een mooi plan van, van de leegte? Nou, ik heb alle, laat ik beginnen te zeggen dat ik alle respect voor hem heb. Want ik vind een fantastische ondernemer. Uh -huh. Die met uh, duizenden mensen in Nederland uh, een geweldig uh, stuk werkgelegenheid uh, op de pijl houdt. Uh, en ik heb hem al een paar keer met hem mogen spreken. Uh, ik ben, waar ik met hem, met hem eens ben... is dat die maakindustrie in Nederland ongelooflijk belangrijk is. Ja. We hebben lange tijd gedacht... we zijn een diensten-economie, we, we zetten alles in op diensten. Uh -huh. Maar je ziet dat die maakindustrie... fantastisch veel uh, waarde heeft. Ook voor die export, dat is heel belangrijk. Uh, we hebben een kabinet een demissionair, kennen we het wel, weliswaar, wat heel erg ingezet heeft op een uh, beleid dat heet dan beleid. Maar dat is in feite heel erg ook uh, gericht op die maakindustrie, waar meneer van der Leeg een belangrijk onderdeel van uitmaakt. Ik denk niet dat het nou de oplossing is dat de staat uh, aandelen in grote bedrijven gaat nemen. Ik denk dat dat niet de oplossing is. Maar het, is, het heeft wel helemaal gelijk dat de aandacht en het belang van de overheid in de industrie... Hmm. Ongelooflijk belangrijk is. Maar dat maar dit... doe je volgens mij via een scherp innovatiebeleid. Hmm. Uh, dat is ingezet, daar ben ik een groot voorstander van. Uh, samen met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid echt inzetten op innovaties voor lange termijn. Toch, dit zijn parels die beursgenoteerde fondsen. Hè, die, waar we ook graag officieren dat we erbij horen. Met Shell en Unilever, inderdaad, dat zij wel. Clubs waren waar, waar boords ook aan de andere kant van de, van de plas zitten, maar desalniettemin, het zijn wel de dingen waarmee we als visitekaartje kunnen handelen. En als ze wegtrekken, zijn ze weg. Dat is ook slecht voor de rest van het bedrijfsleven, toch? Ja, maar ze het trekken mooi niet weg om te kunnen. Ja, maar ze trekken ze niet weg. weg. Blijf maar ze trekken niet weg. Hè. Kijk, als je nu ziet, bijvoorbeeld, nou ja, meneer Van der Leeg, is voorbeeld ervan, hè. die uh -huh. produceert volledig in Nederland. Uh, kijk naar Aalbos Industrie, die heeft gisteren. Een van de beste resultaten ooit bekendgemaakt. Meer dan een miljard omzet. Ja. Fantastische omzetgroei. Kijk naar SBM Offshore. Fantastisch succesvol bedrijf. Dus die doen het allemaal hartstikke goed. En zonder in de staatsteun. Nederlandse context en zonder staatssteun. Maar wat wel belangrijk is, we moeten inzetten op innovatie. ...samenwerking in, hè, tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven en overheid... ...en inzetten op onderwijs. Want ja. onderwijs is ongelooflijk belangrijk. Kijk, als bedrijven geen goede mensen oh. kunnen vinden, ja, dan trekken ze weg. Oké, okay, politiek. Onderwijs gaat, uh, wordt, uh, wordt bezuinigd, innovatiebeleid wordt bezuinigd. Dat zijn ook twee puntjes, neem ik aan, die u graag zo willen terugzien in een volgend kabinet. Zeker. Denkt u dat dat Frankrijk kan worden straks? Als we kijken naar de peilingen nu, daar komt een kabinet aan wellicht met de SP... ...of een ander kabinet uh, waar de SP totaal buitengehouden wordt... ...vanuit het midden met een beetje rechts. Uh, kan het verankerd zijn? Nou, ik moet zeggen, ook met de SP. De of vrees je met een grote vrezen? Nou, ik ben er niet zo bevreesd voor. Want ja. ik heb de laatste tijd veel energie gestoken. We praten met alle lijsttrekkers. Ja. En ook met verkiezingsprogramma-commissies van de partijen. En er is wel een algemene lijn dat men zegt... ja, dat bedrijfsleven is toch wel cruciaal voor de Nederlandse economie. Kijk, hier... Dat Creer... zien ze gelukkig nog wel. Ja, dat zien alle partijen wel. Alleen de mate waarin men natuurlijk bereid is om te investeren, die, die verschilt. Ja. Maar dat het bedrijfsleven cruciaal is, het is de banenmotor van Nederland, de exportmotor van Nederland. Ja, ja dat, ook bij de SP is dat oh. volgens mij wel een goede handen. Oké, okay. ja. zo dwaalden we even af vanuit Van de Leegte met zijn voorstel. Eh, meneer Baat, hoe ziet u dat eigenlijk? Want u bent voor een groot deel genationaliseerd. Is het prettig om de overheid boven u te hebben? Um, het, het, het was nooit onze doelstelling om in die situatie terecht te komen. Maar met, maar uh, met de nationalisatie van Fortis is dat, uh, is dat gebeurd. Zaten ja. wij er ineens bij. Ja. Um, als bedrijf uh, werken wij uh, alsof we in een normale situatie zitten... met een normale aandeelhouder. Uh, de overheid heeft ook een stichting tussen gezet. Ja. Dus uh, wij voelen dat dag, dagelijks niet op die manier. Ja. Uh, ik denk dat het geen permanente situatie kan zijn. Dat is ook niet de bedoeling van de overheid. Ik denk dat ja. de financiële instellingen, een verzekeraar... dat die uh, uh, niet in de handen van de overheid hoort te zijn. Ja. Daar werken we samen met het uh, ministerie en, uh, en NLV... de aandeelhouder, uh, de vertegenwoordiger van, uh, van de staat. Werken we daar heel hard aan wanneer gaat gebeuren, dat, uh, dat zal de tijd leren. Ja. Als ik even mag reageren op het, op het verhaal van de heer van de leegte... dan... Uh, um Zie ik zijn appel wel, maar uh, je kan het ook anders uitleggen. Ik denk dat hetzelfde bereikt kan worden zonder dat de staat deelnemingen heeft. Ik denk dat het vooral belangrijk is, en dat doen andere landen, vind ik beter, dat er uh, uh, meer coalitievorming is tussen, tussen overheid en bedrijfsleven. Mm. In zijn algemeenheid uh, zoeken wij elkaar pas op uh, als er iets aan de hand is. En ik denk dat uh, goede coalities die, uh, die smeet je vooral op het moment uh, uh, dat de vredestijd is. Mm. Uh, in ieder geval, als ik spreek voor de financiële sector, hebben we daar wel een uh, Les geleerd. Uh, Worden die coalities nu wel gesloten? Uh, ik denk dat we uh, nu nog in de zeggen. fase zitten dat, uh, uh, dat dat lastig is, omdat er uh, terecht kritisch naar onze sector wordt gekeken. Ja. We zitten in een forse transitie. Als ik voor mezelf spreek, dan doen wij er alles aan... om een goede dialoog te hebben met de politiek, met de overheid. Hm. Uh, ook te leren van het verleden, dat ja. in de tijden dat het heel goed ging... dat je dacht dat je elkaar niet nodig had. Hm. Nog even naar iets anders, want uh, uh, dat heeft u niet uit de kranten gezien... maar verlicht gehoord vanmorgen op de radio in Tolskamerbreid. Mevrouw Edith Schippers, onze minister van Volksgezondheid en Sport, zei dit. De Rijksoverheid geeft niks aan betaald voetbal... en het zou goed zijn als gemeenten dat ook niet deden. Wat u betreft, de voetbalclubs mogen hun eigen broek ophouden. Ja, die moeten hun eigen broek. Als er nou één sport is die zijn eigen broek kan ophouden, dan lijkt me dat toch de voetbalsport. Nou, en hier zit de hoofdsponsor van Feyenoord aan tafel toevallig, Jos Baten. Want ASR staat sinds 1991 op het shirtje. Zij het af en toe in gewijzigde vorm. Um, hoe staat u tegenover dit pleidooi van Schippers? Ik kan het wel zien dat de overheid niet de natuurlijke partner is van, uh, van voetbalclubs. Tegelijkertijd uh, uh, weet ik ook, doordat we al uh, meer dan twintig jaar sponsor zijn van een voetbalclub... Uh, wat overigens volgend jaar ophoudt. Dat hebben we twee jaar geleden ook zo afgesproken ja. met Feyenoord. Uh, kan ik wel zien dat voetbal ook emotie is. En als het slecht gaat met een club, dat een, gemeensch een gemeenschap dan een appel doet... van laten we kijken of we de club kunnen redden. Dus ik snap vanuit het gevoel... Van een samenleving wel dat het soms gebeurt. Ja, maar toch, uh, Schipper zegt nu: nou, alleen van Hans Peckman, die als uh, wethouder in Utrecht, FC Utrecht, uh, met de tientallen miljoenen boven tafel heeft, boven water heeft gehouden. Het moet ergens stoppen. En zij gaat ik er ik niet ben over. het ook met de minister eens, ja? Ja, laat ik dat, dat voorop stellen. Je moet, moet gelijk Snap boek ik dat het uh, op het moment ja. dat het ergens slecht gaat met een club. Hm. Uh, een club die leeft in een, in een lokale gemeenschap, dat de lokale gemeenschap roept: wij moeten ja. met elkaar wat doen. En dan komt het vaak bij de gemeenschap. Moeten terecht. die voetballers gewoon een beetje minder verdienen? Uh, dat is volgens mij een discussie waar ik, uh, die ik niet aanga. Wij zijn slechts sponsor neemt, van Feyenoord. Toch... Wij, wij bemoeien ons niet met het beleid van, uh, van voetbalclubs. U bent toch een beetje, ah, kom op. U ziet dat de skybox uh, in de Kuip, of niet? Ja, uh, ik zit vooral om te genieten wel, dat van voetbal. Ja. Nee, maar dat, is, dat is een serieus punt. We hebben vanaf 1991, uh, dat is een hele harde afspraak die ja. we met de club gemaakt hebben. Geen invloed. Wij zijn sponsor. Wij willen geen invloed. We hebben geen invloed. Want op het moment dat je dat gaat doen, kom je in een proces terecht waar je niet in terecht wil komen. Ja. Hoe ziet u die, die uitspraak van, uh, van meneer Schippers? Voetballiefhebber trouwens. Biseuwe, ik ben een enorme voetballer. Zeg maar. Feyenoord of niet? Ik ben een Feyenoorder, heel toevallig. En opgegroeid niet. op HBS in Den Haag. <laughs> de mooiste club van Nederland. Maar um, nou, ze heeft natuurlijk voorkomen gelijk. Ik bedoel, uh, het is natuurlijk een gekkigheid eigenlijk dat een uh, gemeenschap op gaat draaien voor een commercieel bedrijf. Ja. En dat zijn die voetbalclubs allemaal. Dus hm. ik uh, sta daar helemaal achter. Oké, okay. laatste. Wat is u opgevallen in het nieuws vandaag? Meneer Biseuwe. Nou, Wat me vandaag opviel was toen ik de Telegraaf opensloeg uh, de noodklok die de notarissen uh, slaan. Mm -hmm. De notarissen staan in Nederland slecht voor. Ja. is bericht... Uh, uh, ongeveer een derde staat op omvallen. Nou, dat, dat is vooral veroorzaakt door, uh, door de slechte situatie op de woningmarkt. Uh, wij zien in onze achterban heel veel sectoren die het last hebben van de woningmarkt. De woninginrichters, de architecten, nou, de makelaars, ga zo maar door. Uh, en ook de notarissen. En dat betekent wat mij betreft dat er snel ook in die formatie zo een oplossing moet komen voor die woningmarkt. Nee, precies, voor die woningmarkt. Ja. Daar zou wat in versoepeld moeten worden. Nou ja, versoepeld. Er moet duidelijkheid komen. Ja. Kijk, duurt, die discussies duren veel te lang, er zijn veel te veel proefballonnetjes. Maar er zijn ontzettend veel ideeën vanuit de verzekeringsmarkt, neem ik aan, toch ook, meneer Waten. Dat er ideeën leven over hoe je die woning, woningmarkt moet verzoeken. Deze week kwam meneer Latenstein van, van Voorst van SNS Reaal nog met een, met een idee... eerst 20 mil zelf sparen en daarna mag je een, op een aflossingsvrije hypotheek bij me kopen. Uh, dank Ik u, bankiers. Ik denk dat we vanuit het perspectief van financiering... de afgelopen jaren te ver doorgeslagen zijn. En te veel, voor over, te veel overfinanciering ja. hebben, hebben gecreëerd. Dus vanuit, uh, vanuit dat gegeven denk ik dat het, uh, het pleidooi van, uh, van de heer Latenstein een logisch pleidooi is. Ja. Ik kan het ook zien. In Duitsland uh, werkt het uitstekend dat je eerst spaart... voordat je een huis gaat kopen. Ja. En in Nederland zijn we gewend aan de situatie... we gaan eerst een huis kopen en daarna gaan we het, uh, gaan we het afbetalen. Ja. Ik denk wel dat daarbij belangrijk is dat er uh, regelgeving komt... waarin er een soepele overgang komt van het, van het ene denken naar het andere denken. Hm. Um, dus ik, ik denk dat het belangrijk is, en dus. dat is ook waar, waar we als sector voor pleiten... Uh, dat de woningmarkt een, een zachte landing maakt. Ja, dus geleidelijk en, afschaffen. Geleidelijk dekken, en, en, geleidelijk en bouwsparen, nou. dat we daaraan gaan werken. Ja. Um, als u mij de vraag zou stellen, wat viel u vanochtend op? Dat was dat artikel in trouw. Dat ging toevallig ook over de hypotheekmarkt. Ja. Um, en wat ik daar wel aardig aan vond. Uh, uh, het is op basis van een ECB-publicatie van de DNB. Wat ik daar wel aardig aan vond is dat zeg maar, de zachte landing van de woningmarkt eigenlijk door ons als burgers gecreëerd wordt, omdat we zelf. Uh, wel vinden dat als we een huis kopen, dat de prijs te hoog is. Maar als ons eigen huis verkocht wordt, het uh, dat lang. het huis uh, uh, wel die waarde heeft. <laughs> ja, en daarmee, daarmee uh, belemmeren we dus een, een, een snelle teruggang van de woningmarkt. Hmm. Dat heeft het voordeel dat het niet met een grote klap gebeurt. Ja. Heeft het nadeel dat ons verlangen naar herstel, dat we dat nog wat uh, voor ons uit moeten ja, schuiven. dat duurt nog eventjes. Ja. Heren, we gaan eventjes naar ons weekoverzicht. Weekoverzicht. Weekoverzicht. Het belangrijkste ondernemersnieuws. Belangrijkste ondernemersnieuws van de afgelopen week. Weekoverzicht. Ja, We hoorden het net al even over de economie. Hè? We zijn in het tweede kwartaal van dit jaar met wel, wel 0,2% gegroeid. Alleen de economische Willem van Wijnbergen staat niet te juichen. Ik denk dat we op de vlakke bodem zitten. En dat is een hele brede vlakke bodem. Een heel licht herstel van, van exporten. Maar vooral van spullen die door Rotterdam heen naar Duitsland gaan. Toen het wordt allemaal dus door Duitsland aangetrokken. En waar schort het dan volgens de heer Van Wijnbergen aan? meer dan de helft van het Nederlandse product, nationaal product heeft te maken met export. En ja, als Duitsland weliswaar groeit maar traag, Amerika groeit maar traag... en, en de, zelfs China begint te vertragen, dan merken wij dat. Ja, en binnenlands gebeurt er bij ons ook helemaal niets. Iedereen zit te wachten. Uh, niemand weet wat op de woningmarkt gebeurt. Niemand weet wat op de arbeidsmarkt gebeurt. Bernard Windjes, voorzitter van uh, en Soweli, reageert een beetje positiever. Laten we blij zijn dat we in Nederland een ongelooflijk sterke industrie hebben... Uh, bedrijfsleven hebben, topsectorenbeleid hebben. We verdienen 120 miljard per jaar door onze export in Europa. 120 miljard. Daarnaast moeten we ons aandeel export buiten Europa vergroten. Daar hebben we die topsectoren voor nodig en dat gaat ook goed. Export is met 3,5% gegroeid, maar dat zou dus nog veel beter kunnen. Het Nederlands midden- en kleinbedrijf kan voor 46 miljard euro meer exporteren dan het op dit moment doet. Dat hebben analisten van ABN AMRO berekend. Volgens ABN AMRO zijn MKB'ers zich onvoldoende bewust van hun exportmogelijkheden. En bovendien is een aantal bedrijven er te klein voor. Maar dat probleem kan opgelost worden door met meerdere bedrijven samen te exporteren. De grootste winst valt volgens ABN AMRO te halen in de industrie. En dan bij een verkiezingscampagne hoort ook een proefballonnetje. Of wellicht meerdere CDA-lijsttrekker Simon Buma pleiten voor strenger toezicht op de financiële sector. De kern is wat mij betreft het terugbrengen van het vertrouwen in de banken. Dat hebben we nodig. En dat hebben de banken ook nodig. Dat heeft de economie nodig. Maar heel veel mensen hebben dat vertrouwen verloren. En banken hebben nu de mogelijkheid om te laten zien dat ze het vertrouwen verdienen. En daar geldt wat mij betreft dat je streng bent als ze het fout doen. En tot slot PvdA-leider Diederik Samson die wil dat de ABN AMRO niet naar de beurs gaat. Het is juist verstandig om in het landschap van banken een bank te hebben... die op een lange termijn visie opereert... om ook de rest van de sector inderdaad een beetje bij de les te houden. We hebben gezien hoe een bankensector als geheel kan ontsporen... en hoe snel dat kan gaan... en hoeveel welvaart van ons er dan op het spel wordt gezet. En daar willen wij een einde aan maken. Weekoverzicht, weekoverzicht. Ja, dat was in het kort even ons weekoverzicht hier aan tafel. Nog steeds Hans Bieshove, voorzitter van MKB Nederland... en Jos Baten bestuursvoorzitter van ASR. Ja, het MKB loopt miljarden mis voor wat betreft die export. Meneer Bieshove, u zei het net al, dat is een heel belangrijke sector. Daar moeten we op inzetten. Was u verbaasd toen dit uh, verhaal naar buiten kwam? 46 miljard, hè? Nee, ik was niet verbaasd. Dat, uh, dat soort getallen hadden we zelf ook al vastgesteld. Ja. Uh, daarom heb ik ook al dit hele jaar gepleit voor een uh, nieuwe minister van export of buitenlandse handel. Ja. Ik vind in een nieuw kabinet uh, hebben we op het hoogste politieke niveau iemand nodig die dagelijks bezig is met die, ik noem het altijd de ondernemers, die hebben de topline van de Nederlandse economie. Die kunnen we niet genoeg stimuleren. Ja. Uh, ik ben zelf ook een MKB-ondernemer, 20 jaar geweest, dus ik weet hoe weerbarstig het kan zijn ja. als kleine Nederlandse bedrijf om over de grens te gaan. Als je er eenmaal overheen bent, als je het duwtje in de rug hebt, gaat het vaak heel goed. Uh, bijna alle Nederlandse bedrijven die gaan exporteren, ook kleine bedrijven, zijn succesvol. We blijken, we blijken heel succesvol te zijn daarin. Maar we hebben vaak even een duwtje in de rug ja. nodig. Nou, daar kan. die politieke aandacht kan daar goed bij helpen. Uh, maar ik ben het ook eens met de onderzoekers die zeggen, ja, je moet ook vooral samenwerken. Werken, dus nou, daarom organiseren wij als MKB in Nederland heel veel congressen in het land, ondernemerscongressen, waar we... Ja, ondernemers mee, meenemen, zeg maar. Ja. Eh, om hun plannen te maken als ze naar eh, als ze willen gaan exporteren. Eh, dat we ze een steuntje in de rug geven. Zijn ze bang, bescheiden of risicobijend? Nou, het is een combinatie vaak van dat soort dingen, maar op dit moment is het ook vaak een kwestie van financiering. Uh, kijk, kredietverlening, financiering is ontzettend lastig voor het MKB. Dat, ja. is, dat is bekend. Maar zeker als het over export gaat, dat is vaak risicovol. Zeker als je net begint. Hè. Je moet ook vaak, bijvoorbeeld, wat meer heb je wat meer werkkapitaal nodig en dat soort zaken. Je moet investeren uh, zonder dat je exact weet wat je return uh, is. Ja, en dat uh, de financieren banken niet zo best. Dus dat valt ook tegen.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 La Hava's met Is Your Love Big Enough? Dat is mooi. U bent bij Trossie Bedrijf in de studio Hans Biesheuvel, voorzitter van NKB Nederland. En we hebben Jos Baten, bestuursvoorzitter van ASR. Inmiddels is ook aangeschoven Mathieu Jacobs, directeur van de Storytelling Company. Een bedrijf dat andere bedrijven helpt naar buiten brengen van hun kernverhalen. Dat klopt. dat klopt. Ja, dat is een hele mooie mission statement. Maar wat is storytelling? Vertel eens Mathieu, hoe ziet dat? Nou, om het heel simpel te zeggen, dat is eigenlijk wat elk mens eigenlijk het liefste doet. Mm -hmm. En dat is uh, verhalen vertellen. En wij geloven heel erg dat merkenorganisaties veel meer vanuit een verhaal moeten gaan, gaan communiceren. Dus niet meer oude tijden reclame, oppompen aan de buitenkant. Maar laat nou eens gewoon eventjes horen, wat vinden medewerkers, wat vinden klanten? En ga daar nou eens mee aan de slag. Een oh, marketingtool in gewone mensentaal. Uh, ja, ja, zo zou je het kunnen in gewone, in gewone mensentaal. Tegenwoordig hoor je vaak het moeilijke woord authenticiteit. Mm -hmm. uh, en uh, dat is ook eigenlijk wel een kernwoord binnen storytelling. Het moet echt zijn. En waar kijk je dan naar? Niet alleen naar verhalen van werknemers, maar uh, ook naar uh, de uitstraling van het merk, naar reclameuitingen en dat soort dingen? Of pak je alleen maar ontstaansgeschiedenis bijvoorbeeld mee? Of... Nou ja, kijk, uh, in principe probeer je in een, een lijn te trekken tussen verleden, mm -hmm. heden en toekomst. Okay. Aan zich de oorsprong is belangrijk, maar dat is, dat, dat is niet het enige. Uh, doet ASR aan storytelling, meneer Baten? ASR doet aan storytelling. Sterker nog, uh, uh, onze mensen kunnen trainingen volgen. We hebben een, uh, een intern trainingspakket en een van de trainingen heet ook de training storytelling. Hey, kijk en vertelt u eens even iets uit het kernverhaal? Het kernverhaal van, uh, uh, van AHSR is dat wij een waardegedreven bedrijf zijn. Dat uh, bedrijf leidt volgens uh, drie kernwaarden. We willen een persoonlijke verzekeraar zijn die op een eigen echte manier overkomt, maar wel aanspreekbaar. Dat betekent dat we er uh, uh, ons. Uh, onze levensdoelstelling is dat wij willen zijn voor onze klanten. Uh -huh. uh, onze klanten mogelijk maken dat zij uh, risico kunnen nemen. Als een ondernemer een risico wil nemen, dan willen wij er zijn op het moment dat dat risico zich, uh, zich voltrekt. En dat willen we doen op een manier dat we uh, heel erg kunnen laten zien aan die ondernemer of aan die klant. Dat wij begrepen hebben wat hij nodig heeft, heeft en dat wij ervoor zijn om hem die mogelijkheid te geven. Ja, dat zegt elke verzekeraar ver ja. volgens mij. <laughs> Ja, ja. Kijk, wij, Met wij, dat verschil dat wij het ook doen. Kijk, wij van Storytelling Company wij hangen heel erg de filosofie aan van, van Simon Sinek. Ja, als je ook naar YouTube gaat, dat is heel interessant. Wat heeft die man gedaan? Communicaties. verhaal Communicatiespecialist. Die uh -huh. heeft vooral gekeken, wat maakt nou merk en organisatie succesvol? En eigenlijk heeft hij iets heel simpels ontdekt. Succesvolle bedrijven die communiceren vanuit een waarom. Een why. Uh -huh. Dus eigenlijk is het het mooiste dan moet je eigenlijk naar streven ja. dat je je why kunt uitdrukken... misschien in één zin of één woord. He, we horen meneer uh, Baatsen zeggen over de waarde. Maar het zou heel mooi zijn geweest als hij A zegt... door middel van één begrip meteen had kunnen neerzetten. Ja. En dan lekker met veel gevoel en echt die passie erin. Oké, okay. laten we eens wat andere, andere uh, bedrijven ja. oppakken. Wie ja. doet het goed en wie doet het slecht? Nou, ik moet wel eventjes reageren op um, de waarde persoonlijk. Uh -huh. uh, want deze week vond ik twee bedrijven eigenlijk er eigenlijk even uitspringen. Ja. Ikea. En uh, KPN. Uh, KPN natuurlijk vanwege de mislukte uh, verkoop. In ieder geval de poging van de dochter in, in, uh, in België. Ja, bezig. Ja, ja. Ook na Iplus natuurlijk in Duitsland. Dus uh, ik heb natuurlijk mijn eigen gevoel. Maar dan ga ik toch even testen om eens goed op de website te kijken. Nou, dan kom je ook bij KPN op de waardes uit. Persoonlijk, eenvoud en vertrouwen. Nou vind ik eigenlijk KPN een heel mooi bedrijf. Het is toch een stukje Hollands glorie. Ja. Maar je krijgt niet dat gevoel. Ik denk dat ze gewoon een beetje de weg kwijt zijn geraakt in de afgelopen jaren. Hollands glory zit er eigenlijk niet meer in. Persoonlijk, als je op de hele site kijkt, zit er eigenlijk niet in. Dus zij moeten dat persoonlijk nog heel erg invullen. Hoe zou je dat in kunnen vullen? Zo Wat moet je persoonlijk doen om, om de klik te maken met je klant? Nou ja, kijk, uh, om een klein voorbeeld te geven, daar staat een heel klein tijdlijntje, de geschiedenis van KPN. Nou, die is zo ontzettend klein, terwijl het de bedrijven vanaf 1852 yes, bedrijf, Ik ja. zie geen enkel verhaal van een medewerker waar verhalen opkomen van dat ze met trots aan iets gewerkt hebben. Ja, ja, ja. Uh, ik zie geen enkele klantverhaal van, goh, wat betekent nou eigenlijk KPN voor, uh, voor mij? Dus de site is perfect, maar hij is technisch perfect. Er zit in dat verhaal Geen gevoel. Ik vind persoonlijk ook dat de KPN heel veel over geld praat. Hm. En uh, we leven toch in tijden... 20 jaar hebben we veel over geld gepraat. En tegenwoordig ga je toch iets meer over waardegedreven organisaties. Ja. Uh, ik, heb ik ben een van de weinige mensen in Nederland... die is een heel intensief contact 30 uur lang met meneer Heineken gehad heeft... in een persoonlijke interviews. En hij maakte altijd een grapje. Dat kon hij natuurlijk maken, maar daar zat wel een waarheid in. Hij zei, over geld hoef je het nooit, hoef je, je nooit druk te maken. Dat komt vanzelf. En dat is misschien ook een mooi advies voor KPN. Ja, als je Heineken heet, klopt dat. Maar en dan even naar Ikea, ja. want die is ook opgevallen, begrijp ik, hè? Ja. deze week. Kijk, Aan de positieve uh, kant. Kijk, je kunt natuurlijk zeggen dat is een makkelijker een makkelijke product. Dat ja. is wat meer op de consument uh, uh, uh, gericht. Nou, stedelijk. Uh, maar dat begint al natuurlijk met de naam. De naam is echt. Want in de naam uh, zit onder andere de initialen initiale van de oprichter. Ja. Ingvar Kamrad. En dat maakt het al wat, wat, wat echter. Wat ik echt fantastisch vind... Hè, dat is dat zij een concept hebben dat ze zowel, nou komt het... zowel bij elke IKEA op de personeelsingang en op de klanteningang... hebben ze dus als het ware hun missie staan. Hm. Het aanbieden van een zo breed mogelijk assortiment... functionele woonartikelen met een goede vormgeving... tegen een aantrekkelijke prijs. Dus elke medewerker ziet die missie. Elke klant ziet die missie. God, dat zou je bij, bij, bij een bank of zo zou je dat heel graag uh, uh, willen... Maar zij leven heel erg naar, naar, hun, naar hun concept. Hm. Interessant is dat zij ook hele leuke filmpjes maken. En maar kijken we naar hun website bijvoorbeeld. Ja. Geven ze daar wel het gevoel en wel die waarde die KPN er niet in weet te plakken? Ja, kijk, ze hebben nu een heel ze leuk filmpje. Ze verkopen alleen bankstellen volgens mij op die website. Nee, <laughs> ze hebben bijvoorbeeld nu een heel leuk filmpje en dat gaat over de catalogus. Hè? De, ja. de Ikea-catalogus, oh, oh, dat, dat is een bedrijf van zich. Mm -hmm. Zo groot is die oplage. Ja. Maar dat wordt dan in het, Engels, in het Engels gedaan en dan zeggen ze... wij zijn begonnen, de eerste catalogus is in 1951. En dan zeggen ze dat ze zo'n mooie Engelse stem, moet je horen hoe, hoe dat klinkt. En dan zeggen ze, we waren toen een small company with a big idea. Kleine onderneming met een groot idee. En wat is dan dat, dat, dat grote idee? Dan komt die missie weer terug... to create a better everyday life for the people. Heel kort... Maar ze zijn helemaal trouw aan die missie. Hmm. En je ziet dat dus helemaal weer spiekelt in hun verhaal. Ja, dat dus... dus van IKEA word ik vrolijk. Van KPN niet helemaal. Een goed stuk storytelling zit er bij ja. IKEA in ja. ieder geval. Met jou Jacobs, dankjewel. Directeur ja. van de Storytelling Company. We gaan nog even terug naar onze gast. We hadden het al even over de politiek heren. En we hadden het ook al even over export. Nou, dat is een belangrijk op in te zetten. Samenwerken, dat zou de industrie sowieso moeten doen. Um, als we nou kijken naar de verkiezingsuitslag... en ik zei het al heel eventjes, meneer Biesheuvel... welke verkiezingsuitslag vreest u het meest? Een onduidelijke. Kijk, we hebben, we hebben, we hebben een natuurlijk een diplomatiek antwoord. Een, ja, nee, maar goed, we hebben gewoon een, een, een, een snelle formatie nodig. Ik mm -hmm. heb al gezegd, het, het Lenteakkoord kon in twee dagen... laat mij de, zo zeggen, doe de formatie in drie dagen. Hè. Twee dagen voor het akkoord heb je één dag om ministers te benoemen. Volgens mij moet dat gewoon kunnen. De uitdagingen zijn volgens mij volstrekt duidelijk. Hè. We moeten bezuinigen... De overheidsfinanciën moeten op orde komen. Hm. Uh, er moet een goede agenda komen voor Nederland. En ondernemerschap moet maximaal gestimuleerd worden. Nou, lijkt me niet zo'n hele moeilijke agenda. Dus dan kun je snel keuzes volgens mij maken. Hm. Ik zou zeggen, en ik ben helemaal niet met partijpolitiek bezig. Uh, laat maar een, een brede middencoalitie. Laat maar zoveel mogelijk Zwarke partijen kabinet. daar meedoen. Ja. Ja, maar zoveel mogelijk partijen daaraan meedoen... Uh -huh. dan heb je minder kans dat uh, iedereen elkaar vliegen probeert af te vangen. Ja. En het zou lekker zijn dat na zes kabinetten... die de rit niet hebben uitgezeten, achter elkaar... Hè, eh, na de vijfde hard. verkiezing in tien jaar tijd... dat ja. we eens dus een kabinet krijgen wat stabiel is, wat de rit uitzit, ja. en dat we weten waar we aan toe zijn. Dat zou heel belangrijk zijn. En welke verkiezingsuitslag vreest meneer niet baat, Of bent u ook een diplomaat? Ja, je moet in dit leven soms diplomaat zijn. Nee, de, de, de, de uitslag die ik het meeste vrees is een, is een uitslag... Uh, en daar verschillen we dan van mening over... Uh, die leidt tot een uh, hele brede coalitie... Ja. waar iedereen een stukje van zijn uh, eigen programma in wil terugzien... en dat we alle, alle oplossingen weer net half gaan kiezen. Uh, ik zou het liefst een uitslag hebben die heel duidelijk is... Waar, uh, waar een duidelijk gemandateerd kabinet komt. En als zo'n uitslag er niet komt... dan zou ik voorstander zijn van het Italiaanse model... een zakenkabinet met een breed uitgesproken politieke steun... Hm. zodat we snel uh, een aantal uh, zaken in dit land kunnen regelen. En denkt u dat zo'n formatie ook in twee dagen kan... met één dagje extra voor de benoeming van ministers? Uh, de praktijk leert, als je het met elkaar wil, kan het. Uh, en als die wil er echt is, dan kan dat. Hmm. Nog eventjes naar uh, uh, de bankaire sector. We er straks in het, in het overzicht al uh, Simon Buma zeggen. Er moet een, uh, een, uh, uh, uh, een toezichttoestand komen op, uh, op bankiers. Hardere aanpak op bankiers. Wat vindt u daarvan als, uh, als, als staatsbedrijf? Um, nou, laat, ik, laat ik hem niet beantwoorden vanuit, vanuit de vraag: wat vind ik ervan als staatsbedrijf? Um, uh, ik, ik begrijp de oproep heel goed. Uh, ik denk dat de financiële sector, en, en soms gaat het dan over banken... en soms gaat het dan over de financiële sector... Ja. de afgelopen tijd heeft laten zien dat we fouten gemaakt hebben... en dat de samenleving daar uh, heel veel pijn van heeft. Hm. Uh, ik zie zijn oproep uh, uh, vooral als een manier om uh, tot uitdrukking te brengen... Uh, aanvaard als uh, sector een, nieuw, uh, een uh, nieuwe morele realiteit en ga daarna handelen. En, is en of je dat bereikt... Op een manier door veel meer regelgeving te creëren. Daar heb ik zo mijn aarzelingen over. Ik zie veel meer in uh, uh, zorg dat je uh, als sector daar uh, heel hard aan werkt. Dat gebeurt op dit moment. Ik weet alle financiële bedrijven daar heel hard aan getrokken. Ja. Tegelijkertijd dragen we een enorm verleden met ons mee. Wat je niet in één keer van je kunt afschudden. Nee, maar dan een toezichthouder. Iemand die, hè, die je afrekenbaar maakt. Zoals uh, Buma dat zegt. Dat vindt u een goed idee? Uh, ik denk dat wij twee hele sterke en strakke toezichthouders hebben. Zowel DNB als AFM mm. die daar uh, uh, heel kort op zitten en ook uh, bovenop zitten. Ik denk dat een extra toezichthouder niet gaat helpen. Weer meer regeltjes. Uh, meer, meer regeltjes is wat mij betreft nooit te oplossen. Dat is leuk. Fuck de regels. zo heet het boek van filosoof en journalist Ben Kuiken. Die zit nu aan tafel over de zin en onzin van het toenemend aantal regels... zowel thuis, op straat als op het werk. We gaan het hebben over regelgeving in het bedrijfsleven... en de betutteling van de werknemer. Meneer Kuiken, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Fijn dat u er bent. Ik pak even het boek erbij. Er staat een hele mooie quote van meneer Munderman... een voormalige uh, verkeerstechnoloog uh, yeah. in, in Friesland. Die zegt op bladzijde 105... If you treat people like idiots, people will act like idiots... Is dat eigenlijk de andere kopregel van uw, van uw boek? Ja, zo had het boek misschien ook kunnen heten. Alleen is het dan een beetje een lange titel. Dus vandaar, uh, fuck de regels, dat, dat bleek -le lekkerder. Ja. Maar dat is inderdaad wel het probleem natuurlijk met de regels. Op het moment dat je uh, te veel regels uh, bij mensen oplegt... dan gaan ze of uh, die regels alleen nog maar uh, dom volgen... En dat wil je eigenlijk niet, eh, of ze gaan uh, proberen op allerlei manieren dat, uh, die regels te ontwijken. En dat wil je eigenlijk ook niet. Dus uh, ja, het pleidooi van het boek is ook, uh, we lossen het zelf wel op. Uh, we moeten meer uh, mensen uh, eigen verantwoordelijkheid nemen. En aansluitend op het verhaal van, uh, van meneer Baten. Ik denk dat de, de, de bankencrisis niet ontstaan is door een gebrek aan regels. Maar meer door een gebrek aan uh, moraal bij, uh, bij bankiers en bij verzekeraars. En vooral ook een uh, gebrek aan focus op de klant. Uh -huh. En men was vooral bezig met bonussen en met, uh, met aandeelhouderswaarde uh, creëren. En niet met wat uh, nou eigenlijk de behoeftes waren van de klant. En nee, dus Dat waren uh, de twee dingen die juist zo goed in regels vervat waren. De bonusregeling. en Dat uh, was allemaal heel goed geregeld. Precies, ja. Ja, ja, ja. Nou komen er steeds meer regels. Hoe verklaart u dat? Uh, nou ja, er zit een, er zit een paradox in uh, in de zin van... Uh, we hebben de afgelopen jaren natuurlijk een, een golf van privatisering uh, gehad. Uh -huh. uh, en de grap is eigenlijk dat uh, op het moment dat je dus iets uh, van de overheid weghaalt... de overheid wil tegelijkertijd wel grip houden op, op dat soort organisaties. Dus wat je ziet is eigenlijk op het moment dat je gaat privatiseren en verzelfstandigen... dat je juist allerlei instanties vervolgens creëert om dat weer in de, in de gaten te houden. Uh -huh. Uh, he, de, bijvoorbeeld uh, AFM werd net al even ge ge genoemd. Uh, die is in de afgelopen jaren verviervoudigd geloof ik aan, aan personeel. Ja. En dat, zei, dat is één voorbeeld van... En wordt steeds politieker, lazen we vandaag in de krant ook. Hè? Dat is ook wel weer leuk, dat je ze regels ziet maken... en ja. ook een politieke visie ziet krijgen. Ja, ja. En, nou ja, goed, en de regels, het probleem met de regels is ook dat uh, de ene regel... Uh, hoe, hoe meer regels er komen, hoe meer uh, regels... He, het, het versterkt, versterkt elkaar. ja. ja. Ja, zou Emiel Roemer uw boek hebben gelezen, want die zei deze week dit. Stel dat door omstandigheden dat nou in één keer 3,1% zal blijken te zijn. Dan zouden we in theorie dus zomaar een boete van 1 miljard uit Europa kunnen krijgen. Terwijl er misschien hele goede redenen zijn om nu extra te investeren om mensen aan het werk te krijgen. Om, eh, om de bouw vlot te trekken. Moet je kijken hoeveel bedrijven er nu per dag gewoon failliet gaan. Hoeveel mensen er thuis komen te zitten. Een politicus die moet dat voor ogen houden en die moet zorgen dat mensen voor regels gaan. Over my Deadbolt die zei hij over de yeah. begrotingsregels yeah. vanuit Europa. Yeah. Uh, wat vond u van die uitspraak? Nou ja, goed, uh, wat, uh, als hij zegt dat, uh, dat mensen boven regels gaan... Nee, dan... Dit is wel fuck de regels in uh, Optima Forma. Uh, ja, dat is waar, maar hij heeft me denk ik niet gelezen... want uh, als hij, alleen, uh, hij is in ieder geval waarschijnlijk niet verder gekomen dan alleen de titel. Mm -hmm. uh, uh, het, punt is, het punt is natuurlijk... Uh, hij heeft gelijk als hij zegt dat me, uh, mensen boven regels gaan... En uh, je kunt er ook wat voor zeggen om uh, op dit moment... Uh, dat het e voor de economie beter is om te investeren... in plaats van uh, rücksichtloos te gaan bezuinigen. Alleen uh, op het moment dat hij Europa erbij haalt... Uh, denk ik dat hij uh, ja, toch wel even uh, de plank mislaat. Hm. Want uiteindelijk uh, moeten we niet uh, zorgen dat de begroting op orde is... omdat Europa dat zegt, maar uiteindelijk omdat we dat zelf, omdat we dat zelf zouden, zouden willen... voor onze kinderen en, en dergelijke. Ja. Uh, bottom line daaruit, want daarmee nuanceert u uw boek ook heel mooi... Dit is niet een ongebreideld pleidooi om alle regelgeving nee. af, af, nee. uh, af te schieten. Maar uh, te kijken naar welke regelgeving nuttig is en welke niet. Kunnen wij nog terug naar alles wat er nu is? Kan je nog wel. Hè? Want elke minister, uh, desgevraagd, zegt ja de regeldruk. Wij gaan de regeldruk omlaag brengen. Ja. Zoals u net al mooi schetst. Er komen allerlei poppen als paddenstoelen, gremia op die weer nieuwe regeltjes maken. Omdat er weer toezicht moet worden gehouden. Omdat er een uitzonderingsgevalletje zich voordoet buiten de wet. Ja, we kunnen altijd terug, want we hebben het ook met elkaar hebben we het gemaakt. Dus dan kunnen we het ook weer uh, terug ongedaan maken. Mm. Uh, het vergt wel dat, uh, dat, politici zich, uh, dat, dat politici zich een beetje proberen in te houden... en niet bij elk uh, wisselwasje meteen uh, roepen om uh, nog meer regels. En het punt van mijn boek is ook meer dat op het moment dat je minder regels hebt... Uh, je wil namelijk dat mensen zelf weer de verantwoordelijkheid nemen... Mm. En, uh, en met regels uh, uh, um, ondermijn je dat in feite. Ja. Dus je zou weer terug willen dat, me, dat mensen zelf zeggen van we nemen, we nemen de verantwoordelijkheid voor, uh, voor ons bedrijf. Hè, als je het bijvoorbeeld over onderneem, onderneem, ondernemers hebt of voor de, voor de maatschappij als, als geheel. Uh, dus uh, het is, aan de ene kant is het een pleidooi voor meer vrijheid. Maar bij die vrijheid komt dus ook een verantwoordelijkheid. Namelijk dat je dus uh, zelf verantwoordelijk bent voor je ja. omgeving. Ja, dan klinkt dat heel mooi. Dan zou je zeggen, nou, dan hebben we allemaal, allemaal vertrouwen in de, in de mens. Uh, heel kort ik kwam een mooi voorbeeld tegen. Ik noem nog wel even die verkeersdeskundige in Friesland. Uh -huh. Die heeft op een gegeven moment gezegd een plein in, uh, waar was het ook in weer? Drachten. In Drachten. Ja. Geen borden, geen zebra's, uh, geen uh, nee. niks. En nou, zoek het maar uit. En oh, ja. dat gaat goed, hè? dat gaat heel goed. En ja. de stroom doorstroomt daar ja. beter. De, de doorstroom gaat beter. Ja. Nou ja, we kennen het ook een beetje vanuit, uh, vanuit bijvoorbeeld landen als Thailand, waar uh -huh. uh, enorme drukke verkeerspleinen en gezonde stoplichten, maar dat gaat over het algemeen heel goed. En ook de veiligheid uh, neemt, uh, neemt toe. Mensen die gaan weer nadenken zelf. Ja. Dank, Ben kerker Schrijver van het boek Fuck de Regels in uitgaven van ja. de uitgeverij Aestek. Ronnie Overgoor is mediaondernemer, auteur van het ondernemersboek van het jaar, en oprichter-eigenaar van Seven Digits TV, het online tv-station voor ondernemers. En hij geeft ons vandaag een turbo-coaching van één minuut. Eer kleine klanten. In de hoogtijdagen van de internethype was ik directeur van een groot internetbureau. En namen wij geen klanten aan met een budget van minder dan een ton. Een kwestie van prioriteiten stellen vonden we toen. We waren ambitieus en zochten klanten die dat ook waren. De arrogantie. Het gevolg was dat een paar klanten het grootste deel van de omzet deden. De internetbubbel barstte en een paar klanten trokken hun budgetten terug... wat een halvering van onze omzet betekende... en bijna het einde was van het hele bedrijf. We leerden gelukkig snel en richtten al snel een afdeling in voor kleine klanten. Veel doorlopende hosting- en onderhoudscontracten voor websites. Vaak kleine bedragen, soms een paar honderd euro per maand... maar wel doorlopende abonnementen en vele tientallen. Vele kleine klanten maken ook een grote... en het maakt je als organisatie veel minder kwetsbaar. Ik ontmoet... Nu, ik ontmoet ik ontmoet nu nog veel kleinere bedrijven... die soms één of twee klanten hebben... die 20, 30, 40 procent of nog meer van de omzet doen. Gevaarlijk. Zolang het goed gaat, niks aan de hand. Maar ow, als er slechte tijden aanbreken. Zoals nu. Onlieovergoor.com, daar is je te volgen met zijn blog... Eh, ondernemers die hun kleine klanten niet waarderen... is dat een, is dat een, een veel gehoord probleem? In Herkenbaar. Nou, het MKB eh, zijn heel veel ondernemers... die hun klantjes op dit moment koesteren hoor. Want eh, er zijn natuurlijk veel bedrijven die het gewoon lastig hebben. Ja, van... maar op dit moment, dat leren ze. Want vroeger was het inderdaad zoals over je grote klanten zijn belangrijk, daar zit je op in. En verder is te. Nee, eh, Kijk, nee, dat is ook zo. Kijk, iedere klant is nu wat waard. Is nu waard hè? Ja. Zo moet je dat gewoon zien. <laughs> Geldt dat ook voor de verzekeringsbranche? Neem Sterker nog, wij eh, hebben in onze store... Storytelling hebben wij heel nadrukkelijk staan dat wij er zijn voor particulieren en het midden- en kleinbedrijf. Dus wij richten ons nadrukkelijk op die groep. Juist. Uh, nog even naar die uitspraak van Roemer. Ik had het er net even over met Ben Kuiken. Wat vond u er eigenlijk van hier, meneer Bishev? Ja, uitermate onverstandig. Uh, kijk, ik vind het beeld wat geschetst wordt... ja, we moeten het doen voor Europa. Daar ben ik het al helemaal niet mee eens. We hebben gewoon gezonde overheidsfinanciën nodig. We geven iedere dag op dit moment 80 tot 100 miljoen meer uit... dan er binnenkomt. Dat doen we al een hele tijd, bijna al vier jaar lang. Nou, dat kunnen we niet volhouden. Dus op die reden moet die overheidsfinanciën op orde komen. Uh, en ik vind dat we absoluut moeten gaan voor, een, voor de euro. Maar dan wel in een eurozone... Waar landen zich aan afspraken met elkaar houden. En aan de discipline houden. Anders gaat het niet lukken. Duidelijk. Meneer Baat, de laatste woorden zijn van u. In 15 seconden. Een boodschap voor de natie. Ten aanzien van zijn oproep om te investeren... ben ik het heel erg mee eens. Hm. Zijn oproep om... Uh... Uh, de boete uh, niet te betalen... die voelt voor mij een beetje als Louis van Gaal... die na het verlies tegen België zegt... Uh, de buitenspelval geldt de volgende wedstrijden... niet voor Nederland. Hartelijk dank. Hans Bieselval was hier... voorzitter van de MKB Nederland. En u hoorde net nog Jos Baten, bestuursvoorzitter van ACR. Dank voor uw komst. Informatie over dit programma... vindt u op onze website Trosinbedrijf.nl en op pagina 257. E-mails die mogen naar i en Na het nieuws van twee uur... de tross Show met Carlo Bransen... en Rijnpressie met de Citroën DS3 Racing... Sebastien Le... Tot zo. Samen thuis, samen trots. Een goedverdienende advocaat die clown werd, dat is Annemieke Bakker. Ze treedt vooral op voor arme en zieke kinderen in ontwikkelingslanden. Morgenochtend van 7 tot 8, Annemieke Bakker, de advocaat die clown werd in Dit is de Zondag. Radio 1, het nieuws van alle kanten.